Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gereageerd op de wisseling van de wacht in de Russische legertop. Het Pentagon constateert dat de aanhoudende problemen van de Russen in Oekraïne... hebben geleid tot de aanstelling van weer een nieuwe bevelhebber in Oekraïne. De vorige zat er pas sinds oktober. De Amerikanen roepen Rusland op om de oorlog te beëindigen... in plaats van telkens een nieuwe generaal te benoemen. De Amerikaanse olieconcern ExxonMobil wist al in de jaren 70... de opwarming van de aarde nauwkeurig te voorspellen. Uit hun eigen onderzoek bleek dat de temperatuur elk decennium met 0,2 graden zou stijgen. Dat schrijven klimaatwetenschappers in het tijdschrift Science. De voorspellingen van ExxonMobil waren in sommige gevallen zelfs preciezer... dan die van overheden en academici. Toch bleef het olieconcern twijfelzaaien over de betrouwbaarheid van klimaatmodellen... staat in het Science-artikel. In 2013 zei topman Tiller... Nog dat de modellen niet competent zijn en dat er veel onzekerheden zijn. Bij Gouda hebben reizigers urenlang in een stilstaande trein gezeten. De Intercity van Den Haag naar Enschede kwam rond kwart over zes... vlak voor Gouda stil te staan, waardoor is onduidelijk. Het was volgens de NS een lastige plek... waardoor de duizend reizigers niet konden uitstappen. Ook wegslepen lukte niet door een technisch probleem. Uiteindelijk kwamen er rond tien uur twee treinen die de reizigers overnamen. In de derde ronde van de KNVB-beker hebben de amateurs van Spakenburg voor een stunt gezorgd. Ze versloegen Groningen uit met 3-2. Feyenoord won met 3-1 van eerste divisionist Pax Wolle. Ook Utrecht bekert verder na een 3-1 zegen bij de amateurs van Blauw-Geel 38 uit Vegel. En Goat Eagles won in Almelo met 1-0 van Heracles, de koploper in de eerste divisie.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 around You're your right.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 Se un giorno che ricorderai alzati in fretta e vai c'è chi credente